Goedemorgen. Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Japan is Max Verstappen opnieuw wereldkampioen Formule 1 geworden. Hij won de race en zijn concurrent Charles Leclerc werd tweede. Maar door een remfout in de laatste bocht kreeg hij een straf en dus hoorde Max na de race pas het verlossene woord. Max, I think it's maybe have changed for you. Charles got a 5 second penalty there. World well champion. Well, <laughs> <laughs> what can I say? Incredible of course. Incredible. Yeah, but what a year though it's been... yeah, well ja, er was nog even wat verwarring rond de benoeming. Omdat de race werd uitgesteld vanwege slecht weer. En veel korter duurder dan normaal. Dachten veel mensen dat maar de helft van de punten zou worden uitgedeeld. Maar de raceleiding in Japan dacht daar anders over. En dus is onze Max voor de tweede keer op rij de beste autocoureur ter wereld. Bij protesten in Iran is een meisje van 16 gedood, zegt Amnesty International. Ze zou al eind september zijn doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten... maar het nieuws kwam pas deze week naar buiten. In Iran wordt al weken gedemonstreerd na de dood van Masa Amini... die overleed nadat ze was opgepakt door de politie... omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. Er worden steeds vaker e-sigaretten gerookt bij het uitgaan. Hoewel het rookverbod ook voor deze sigaretten geldt, blijkt het een rondgang van de NOS. Volgens beveiligers is het lastig en duur om te controleren. Want mensen stoppen hem snel in hun zak bijvoorbeeld. Er staat een boete op van 600 euro trouwens als je gebakt wordt. En het is toch altijd een beetje gek. De zomer ligt net achter ons. Maar in Amsterdam kan er weer geschaatst worden, buiten, op de jaap edebaan En de echte fanaat leeft helemaal op. Ja, geweldig. Heerlijk. Kijk ik de hele zomer naar uit. Beetje onwennig, hoe? Uh, maar wel heel leuk om weer te beginnen. Lekker buiten spelen noem ik het. Uh. Natuurlijk gebruikt zo'n baan veel energie, maar de baan doet er alles aan om duurzamer te zijn. Zo is de douche na het schaatsen dit seizoen een paar graden kouder. En hebben ze de helft van de lampjes langs de banenruit geschroefd om te besparen. En dan nog het weer. Het is zonnig herfstweer. Wel wat wind. Op de Wadden 15 graden en in Limburg zo'n 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen, tussen Purmerend en de Afrit-Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Verder staan er files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren, zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de knooppunten Rottepolderplein en Velze. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM-jazz. music terugluisteraars bij ZFM Jazz... op deze nog steeds zonnige zondagochtend hier in Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Ik begon het tweede uur met een opname van het Martijn van Ittersen kwartet Martijn van Iterson, die ook in de krocht een aantal keren optrad... Volgens mij was het de laatste keer op 11 januari 2015. En ik draaide het nummer Umbra, Penumbra van zijn cd Swarms. Op deze cd wordt Martijn begeleid door Karel Boulet... Fender Rhodes, ook een graag geziene gast in de krocht... Frans van der Geest op bas en Martijn Vink op drums. Een andere artiest die we vaak in de krocht hebben gezien is Scott Hamilton... Ik heb een nummer uitgezocht uh, van zijn cd Uptown. Uh, waarin uh, Scott uh, wordt uh, bijgestaan. Ook een vokaal door Maxine Sullivan. Scott natuurlijk zelf op tenor, John Bunch op piano. Chris Flory op gitaar. Phil Flanagan op bas. En Chuck Riggs op drums. Het is een opname gemaakt in Japan in januari 1985 in de PSC-studio in Tokio. En het nummer is getiteld You Were Meant For Me. You were meant for me. for you Nature bounding you And when she was done You were all the sweet things Rolled into one You're like a plaintive Melody That never lets me be I'm content Angels must have sent you, and they meant you just for me. Begeleid door Scott Hamilton. Uh, ik ga naar uh, een van de artiesten van uh, vanmiddag in de krocht. En dat is voor de tweede keer Jean-Louis van Damme, de pianist en toetsenist. Uh, van dezelfde cd waar ik uh, mee begon, uh, het eerste uur, Sharing Shearing... Uh, gaan we nu luisteren naar het nummer A Portrait of Jenny... Ja, dat waren de klanken van uh, Sharing, Shearing, uh, The Professor and Friends. Dus uh, Kees Hameling, accordeon. Natuurlijk Jean-Louis van Dam, piano. En we hoorden ook nog uh, op uh, gitaar Daniel Matto. Uh, tijd voor vocaal En wel de zangeres van het concert van vanmiddag, Laura Fiji. Een van de mooiste cd's... vind ik althans die ze heeft gemaakt. Dat is een live opname van een gig uh, at Ronnie Scott's Club in Londen, de beroemde jazzclub. Het is een uh, CD die in 2002 is uitgebracht en waar we naast Laura Jan Menu horen op de Noor. Hans Vroomans op piano, Koos Cereusse op bas en Marcel Cereusse op drums. Luistert u? Now, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Don't know when I've been so blue. I don't know what's come over you. En dat was Laura Fiji live at Ronnie Scott's. Ik ga door met uh, het Francesca Tandoor trio. Uh, Francesca die uh, de laatste keer vlak voor dat corona uitbrak nog in de krocht was... <coughs> op 15 september 2019... wordt uh, op haar cd voor Elvira... Uh, begeleid door Frans van der Geest op Bas en Frits Landersbergen op drums... Een Japanse uitgave, Jess Savano uh, van uh, februari 2014. Luistert u naar Parker 51? ZFM. Yeah. Francesca Tandor Trio, Parker 51. En uh, dan gaan we nu uh, weer naar uh, Julie London... waarvan ik het eerste uur ook al een nummer draaide. Julie London, die uh, in de spotlight staat vanmiddag uh, in de kort. Uh, dit is uh, een opname van haar CD, die Essential Julie London. Het is een re-release uit 2003 van een eerder uitgebrachte CD... In 1988, ik kon geen info krijgen over de bezetting, maar het is zeker het beluisteren waard het nummer Why Don't You Do Right, Julie London. 1941, you lost it all and then away you run. Why don't you do right, like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about.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 Twenty years ago You wouldn't be Wandering out from toe to toe Why don't you do right Like some other men do Get out of here And get me some money too Why don't you do right Like some other men do ...like some other men do... ...like some other men do... ...Julie London met de Big Band. Why don't you do right? Een uh, andere graag geziene gast in de krug... ...kocht uh, Johan Clement in diverse uh, trio-bezettingen. Uh, ik heb uh, klaarstaan een opname... Uh, op 21.10.2017 2017 gemaakt. Uh, als ik me goed herinner was dat uh, in de variant van Jazz in Zandvoort, Jazz in Haarlem, die uh, Erik Timmermans ook een aantal jaren organiseerde. En uh, hier luisteren we dus naar Johan Clement op Piano. Erik Timmermans, de grote initiator en programmeur van de Jazz in Zandvoort serie op bas en Erik Koger op Drums. Het is de Oscar Peterson Classic, You Look Good To Me. Erik Timmermans en Erik Koger. Wat fraai om Erik Timmermans toch weer eens ten gehore te brengen. We missen hem. Ik heb klaarstaan Peggy Lee en George Shearing. Uh, een beroemde cd, Beauty and the Beat... waarin Peggy Lee vokaal wordt bijgestaan door George Shearing op piano... Good Old Toots Tielemans op gitaar... Carl Pruitt op bas... en Ray Mosca op drums. Het is een uh, opname gemaakt in 1959... toen ze na een live performance... at de Miami Disc Jockeys Convention... nog even de studio in gingen om deze cd op te nemen. Luisteren we naar het nummer... You Came A Long Way From St. Louis... Seen the time. FM Jazz En dat was Peggy Lee begeleid door George Shearing. Uh, vanmiddag kunnen we ook weer genieten van de muziek van Frits Landersbergen... die Laura Fitchie begeleidt. En ik heb uh, voor nu in de tweede uur een nummer uitgekozen... Uh, waar eigenlijk Frits uh, de hele cd met diverse instrumenten zelf volspeelt. En die uitsluitend wordt bijgestaan door Edwin Corzilius op bas. Alle andere instrumenten en natuurlijk de vibrafoon en drums... Uh, worden door Frits zelf verzorgd en uh, via slim mixwerk lijkt het of er een, een hele combo staat te spelen. Maar het zijn dus maar twee mensen. Het is een opname van 14 maart 2005. De cd heet Vibes and Other Matters. En als ondertiteling Just Me. We gaan luisteren naar het nummer More Friends. Dat was Frits op en drums en vibrafoon, bijgestaan door Edwin Corzilius. Een uh, andere artiest, een gitarist, die uh, een tijd geleden in de kocht optrad... ik herinner me dat nog, samen met Martien Oster, was uh, Howard Elden. prachtige gitarist en uh, toen ik daar was bij dat concert had hij ook cd's bij zich... en ik kocht toen uh, de cd van hem, Live at Center Concord Encore... Uh, we horen hier dus alleen Ken Peplowski op klarinet en Howard Elden op gitaar. Het is een opname. De naam zei het al van de LP, CD Concord 1994 en het is het bekende nummer With Every Breath I Take. Prachtige ballad. Heel lyrisch gespeeld. Ken Peplowski op klarinet En Howard Elden op gitaar. Dan uh, heb ik nu klaarstaan een zangeres... die ik uh, afgelopen donderdag in de Philharmonie in Haarlem... live mocht horen. Namelijk Madeleine Peru. Fantastische zangeres. Uh, heel breed repertoire... Uh, ze zong uh, in de Philharmonie in het Frans, j'ai Deux d'Amour. Ze heeft ook met haar moeder jarenlang in Parijs gewoond. Vandaar dat ze perfect uh, qua uitspraak uh, ook Franse nummers kan zingen. Ik hoorde Braziliaans van haar met een bossa nova tintje. Uh, natuurlijk het beroemde nummer Careless Love speelde ze. En uh, ja, zo kwamen alle bekende nummers van die cd Careless Love voorbij. Die cd heb ik ook klaarstaan. Een, uh, eigenlijk een opname... die het nog steeds goed doet... maar al in 2004 werd opgenomen. Uh, ze stond nu weer in de Philharmonie... met een behoorlijk aantal nummers... van die cd. Wij gaan nu luisteren naar het nummer... Don't Wait Too Long... waarbij Madeline wordt bijgestaan. Zij zelf op vocaal en gitaar natuurlijk. Larry Goldings... op piano. En afwisselend op die cd... Hammond Orgel en Celesta... Dean Parks Gitaar, David Pilch op Bass en Jay Bellarose op Drums. Madeline Peru, don't wait too long. don't wait too long, prachtig nummer en leuk met dat hemmend orgeltje uh, ja het uh, is vijf voor twaalf en dat betekent dat we alweer aan het laatste nummer van deze uitzending zijn uh, ik hoop dat u heeft genoten ik heb het met plezier voor u samengesteld en gepresenteerd voor degene die vanmiddag uh, naar de kocht gaan wens ik een uh, heel fijn concert, ik uh, ga er zelf ook van genieten en volgende week, 16 oktober... dan is uh, Auco Beuving... uw muzikale gastheer. Ikzelf uh, ontmoet u weer graag... op 27 november... aanstaande. We gaan eruit met Ben Webster. Ben Webster op de wordt bijgestaan door... Kenny Drew op piano... Niels Henning Eugsted Pedersen op bas... en Alex Reel op drums. Een opname gemaakt... in het Montmartre Jazzhuis in Kopenhagen... Op 30 januari 1965. Uitgekomen op een cd genaamd Stormy Weather. We gaan luisteren naar het laatste nummer. En dat is Mac The Knife. En hier komt hij. Tot de volgende keer.